Het regenarm akkerland als bij de bron de blanke sneeuw gesmolten is. Proothuis was bij zijn leven heerser van dit land. Bewoonde het eiland Paros als Egyptes vorst. De vrouw die hij zich koos, de zeling Tsamate, die het huwelijksbed van Ayakos verlaten had, heeft Proothuis in zijn huis twee kinderen gebaard. Een zoon, de goddeloze Theocriminus, en ook een dochter, edel en haar moeder trots, die toen ze nog een kind was, ijdel werd genoemd. Maar eenmaal rijp voor het huwelijk, Theonoï, een naam die aanduidt dat ze godenkennis kennis heeft, omdat ze het heden en de toekomst weet. Dat schonk haar moeders vader neer uit haar als erfenis. Mijn eigen vaderland is wijd en zijt vermaard, het heet Sparta, en mijn vader is Tundarius. Men zegt dat Zeus, in de gestalte van een zwaan, eens vluchtte voor een arend en bescherming zocht bij Leda, die mijn moeder is, een sluwe list zodat hij in haar schoot een kind verwekken kon. Als die de waarheid is, zou hij mijn vader zijn. Mijn naam is Helena. En van mijn ongeluk hier het verhaal. Eens kwamen drie godinnen aan bij Paris. Herder op de Ida, in zijn dal. Om hem tot rechter te verkiezen van het geding die het schoonste was. Hera, of Aphrodite, of de maagdelijke Athena. Aphrodite noemt mijn schoonheid, als mijn ongeluk zo noemen mag. ...en het huwelijk met mij als lokaas Paris voorde. Zij won. Dus Paris liet zijn stallen in de steek... ...en kwam naar Sparta om mijn bruidegom te zijn. Maar Hera was gekrenkt... ...dat zij de strijd niet won... ...en wist voor Paris het huwelijk te vereidelen. Ze schonk mij niet aan Paris, zoon van Priamos... ...maar slechts een levend drogbeeld dat op mij gelijk, ...gemaakt van eile lucht. Nu denkt hij in zijn waan dat hij niet loze schijn... ...maar Helena bezit. En Zeus, die onafhankelijk zijn plannen smeet... ...heeft bijgedragen aan mijn ongelukkig lot... ...door oorlog te verwekken tussen Griekenland en het rampzalige Troje, ...om de mensenlast die drukt op moeder aarde te verlichten... ...en Achilles te eren als de sterkste Griekse held. Maar mij heeft Hermes in een wolkenkleed gehuld... ...en op een vel van Zeus, die om mij had gedacht... ...door hemelwegen weggevoerd naar het paleis van Prothuis... ...uitverkoren als de wijste mens... ...opdat ik voor Menelaus het bed behoeden zou. Zo kom ik hier... Terwijl mijn arme echtgenoot mijn schaking achtervolgt met grote legermacht en opgetrokken is naar Troijus Bolwerken. Zolang nu Proteus leefde en het zonlicht zag, was kuisheid nog niet vogelvrij. Nu is hij dood en rust in onderaardse duisternis. Zijn zoon aanstopt een huwelijk met mij en ik lig hier bij het monument dat Proteus eert als smekeling omdat ik trouw wil blijven aan mijn echtgenoot. Laat hij toch zorgen dat al is mijn naam gesmaat in Griekenland men hier niet ook mijn lichaam schendt. Wie is de heerser in dit zwaar versterkt paleis dat met zijn koninklijke bal en zijn geveltooi als tempel voor de rijkdom zelf niet zou misstaan? Ach. Goden, welk een aanblik zag ik daar? Zie ik het moordend evenbeeld van die gehate vrouw? Verdoem haar goden, omdat zij zo sprekend lijkt op Helena. En stond ik niet op vreemde grond, dan zou ik u door deze welgerichte pijl belonen met de dood voor uw gelijkenis. Waarom die afkeer zwaar beproefde vreemdeling en bol ging jegens mij om het ongeluk van haar? Het spijt me. Ik gaf meer toe aan voeten dan betaamte. Heel hel immers. Haat, Zuis, dochter Helena. Vergeef mij, vrouw, om wat ik net heb gezegd. Wie zijt ge? Van waar komt gij naar dit grondgebied? Een van de Grieken vrouwen die verloren zijn. Dan is het geen wonder dat u Helena zo haat. Zeg toch uw naam en stad en hoe uw vader heet. Mijn naam is Thuikros en mijn vader Telamon. En op het eiland Salamis ben ik opgegroeid. Wat bracht u dan hierheen, naar het land rondom de Nijl? Ik ben een balling uit mijn vaders land gejacht... Welk troevig lot. Wie dreef u uit het vaderland? Mijn vader Telamon. Hij leek mijn beste vriend. Waarom? Er gaat een ramp achter deze daad. Voor Troje stierf Ajax, mijn broer, tot mijn verderf. Hoe? Ik hoop toch niet dat uw zwaard zijn leven nam? Door zelfmoord. Want hij stortte zich in de eigen zwaard. In waanzin? Wie zou zoiets doen met heldere geest? Heb jij van Pelai's zoon, Achilles, ooit gehoord? Jawel. Eens dong hij naar de hand van Helena, zegt men. Hij stierf. Maar niet ons twee dracht onze wapens staan. Maar in welk opzicht bracht dat Ayas ongeluk? Hij doodde zich toen hij de wapens niet verkreeg. Moet gij dan lijden om zijn ongelukkig eind? Ja, want ik had met hem de dood in moeten gaan. Je ging dus ook naar het romrug trooien, vreemdeling. Ik hiel op het verwoesten. Ik werd beloond met ondergang. Is Troje al verbrand, door het vuur verteerd? Zodat geen spoor meer van de muren zichtbaar is. Hoe bitter, Helena, dat Troje door u stierf. Ook Grieken stierven. Niets dan onheil is geschieden. Hoe lang geleden werd de stad de grond gelijk? Sindsdien is zevenmaal de oogsttijd weergekeerd. En hoe lang duurde de belegering daarvoor? De maan was nieuw, was vol. En tien jaar ging voorbij. En hebben jullie de Spartaanse buit gemaakt? Zij werd bij haar door Menelaus meegesleurd. Zaagt er die vrouw of is het een gerucht? Niet minder dan ik u hier voor mijn ogen zie. Was het geen verbeelding ingegeven door een god? En dit is genoeg van haar. Doe er nu iets anders aan. Was schijn in jullie ogen zozeer zekerheid? Ik zag het toch met eigen ogen en begrip. Is Menelaus met zijn vrouw al thuisgekeerd? In Sparta althans niet. Bij de eurotas Strom. Oh wee. Uw boodschap is een ramp voor wie het betreft. Hij en zijn echtgenote gelden als vermist. Voeren de Grieken dan niet samen terug naar huis? Een storm sloeg ons naar alle windstreken uit. Waar voerde vloot toen op de rug der Witte Zee? De helft van Eughuis golven lag al achter ons. Heeft niemand sinds die Menelaos komst gezien? Geen mens. Heel Hellas meent dat hij gestorven is. Dat is mijn dood. En leeft het kind van Testios? Bedoelt u, Leda? Zij is dood, heengegaan. Toch niet om het schandaal verwekt door Helena? Zij knoopt om haar edele hals een strop, zegt men. Leven de zonen van Tundarius nog wel? Ze leven en zijn dood. Er gaan twee versies van. Welke is de beste? Ach, welke rampen treffen mij? Dat beide sterrenbeeld en god geworden zijn. Schone tijding. En het andere verhaal? Door zelfmoord om hun zusters schande te zijn. Niet meer verhalen. Eenmaal lijden is genoeg. Mijn wens de profetess weet te zien... ...verklaart mijn komst hierheen naar het koninklijk Parijs. Bemiddelt gij, opdat mij het orakel raadt... ...hoe ik mijn schip met wind in bolle zeilen koers naar Cyprus zee omspoelt. Apollos wil is dat ik daar een stad sticht Salamis ter ere van het verre eiland waar ik ben opgegroeid de vaart vriend wijst zich wel vanzelf verlaat dit land ontvlucht voor Proto's zoon de koning van dit landje hier ontwaart nu doodt hij dieren op de jacht trouw door zijn honden bijgestaan maar hij vermoordt elk vreemdeling uit Hellas die die hier betrapt vraag liever niet naar het waarom ik zeg het niet wat zou mijn uitleg u tot voordeel kunnen zijn? Ik dank u, vrouw. Moge uw edelmoedigheid vergolden worden door de goden en beloond. Want uiterlijk lijkt sterk op na, Maar in uw hart blijkt het onvergelijkelijke verschil. Moge zij ellendig sterven. Nooit weer keer naar Eurotas stroom. U wens ik het eeuwige geluk. ...die in het Olympisch kamptoernooi... ...van ooit eens de prijs van het vierspan won. Ach, waart ge toen... ...toen ge als maaltijd diendet voor de goden... ...opgegeten... ...en niet opgewekt... ...dan had ge niet mijn vader Atruis voortgebracht... ...die via Europa's bed het beroemde paar geboren heeft doen worden... ...Agamemnon... ...en mij... Menelaus. Ja... Ik heb naar ik meen, dit niet als eigen woord, de grootste troepen mag naar Troje laten gaan als onafhankelijk vorst. De jonge Grieken stemden in met mijn bevel. Men kan nu tellen het aantal van degenen die er niet meer zijn. En ook van hen die aan de zee ontkwamen, tot hun vreugd. Zij gingen weer naar huis terug, met name van de doden. Maar ikzelf? Ik zwerf over de Zilte Zee al heel de tijd sinds ik Troje heb verwoest. Ik wil naar het vaderland terug, maar deze gunst krijg ik van de goden niet. Naar elke onbewoonde en ongastvrije kust van Libië ben ik al gevaren. En wanneer mijn moederland nabij was, stiede de wind mij weer terug. Nooit trof de wind mijn zeil zo, dat ik ooit mijn vaderstad bereikte. Nu kom ik hier terecht, rampzalige, schipbreukeling, na het verlies van veel gezellen. Het schip, nu vele stukken wrakhout, ligt tegen de rotsen. Mij bleef slechts de kiel van het schip, waarop ik onverwacht gered werd. Samen met de vrouw die ik trooien heb ontrukt. Mijn Helena. De naam van land of volk hier ken ik niet. Ik ben bang om mensen toe te spreken. Want dan vraagt men naar mijn ongeluk dat ik verberg uit schaamte. Want wanneer een hooggeplaatst persoon het slecht maakt valt hij vaak in groter ongeluk dan hij die nooit geluk gekend heeft. Nooddrift, kruipt Geen brood of kleding heb ik nog. Mijn vorstelijke staat is door de zee geroofd. De vrouw die de oorzaak van het kwaad was, heb ik in een grot verborgen. Zo, om wat mijn rest te redden, kwam ik hier naartoe. Ik kom onbegeleid, hopend dat ik hier iets tref, wat aan mijn vrienden daar wellicht te stade komt. Ik zag dit hoog paleis met bastions omheen. de kolossale poort. Daar woont een rijke heer, zo lijkt me. Dat geeft hoop. Want rijken geven wel eens aan een arme zeeman. Wie niets heeft, zou ook als hij het wilde niets voor zwervers kunnen doen. Hallo? Kan een of andere wachter aan de poort verschijnen om te melden wat mij overkwam? Wie is daar aan de poort? Jij is weggaan van dit huis en niet door bij het poortgebouw te staan, mijn meester, lastberokkenen. Of wens je soms je dood? Want Grieken is de toegang hier ontzegd. Ach, die oude vrouw, dat heb je wel gezegd. Ik ga al weg. Gehoorzaam al. Wees niet zo boos. Ga weg. Ik heb een opdracht, vreemdeling, dat absoluut geen Griek hier in de buurt mag zijn. Au. Oh. Hou die handen thuis. Stoot me niet hier vandaan. Je eigen schuld. Je luistert niet naar wat ik zeg. Ga dan naar binnen. ...en bericht daar aan uw heer? Als ik die woorden zeg, kom ik je duur te staan. Ik kom als drenkeling. Een onantastbaar slag. Ga dan maar naar een ander huis in plaats van dit. Nee, nee. Ik wil naar binnen gaan. Ach, luister toch. Dat is wel lastig. Maar wordt spoedig weggeleid. Ai, ai. Waar is nu mijn beroemde legerscharing? Daar maakte je wel indruk. Maar hier lukt het je niet. God, wat een belediging moet ik doorstaan. Waarom bevochten jij je ook met een traan? om het vroeger lot van mij, toen ik gelukkig was. Stort en je tranen bij je vrienden en ga weg. Welk land is dit? Van wie is het koninklijk paleis? Poorthuis bewoont het huis. Egypte heet het land. Egypte? Wat een ramp. Daar voer ik dus naartoe. Wat heb jij tegen het lieflijk water van de Nijl? Daartegen heb ik niets. Ik beklaag mijn eigen lot. Slecht aan toe zijn velen. Jij bent niet alleen. Is er wel iemand binnen die gij heerser noemt? Dit is zijn grafzuil. Nu regeert zijn zoon het land. Waar mag die dan al zijn? Hier buiten in het paleis? Hier niet. Pas op. Hij is niet op Grieken gebrand. Wat is de oorzaak van de haat die ik ontmoet? Zuisdochter Helena bevindt zich in het paleis. Hoe zegt u? Wat zei u? Dan het zeg het nog een keer. De dochter van Dundarius uit Griekenland. Waar kwam ze uit? Waar slaat dit allemaal nog op? Ze is uit het land van de Spartanen hier verzeild. Wanneer was dat? Ben ik mijn vrouw kwijt uit de grot? Dat was voordat die oorlog met trooien begon. Maar scheer je weg. Er is een ongeluk geschiet waardoor het vorstenhuis wat in de bodem schudt. Jij kwam heel ongelegen. Als de Heer je pakt, jou valt de dood en deel als gastgeschenk. Ik ben de Grieken welgezind. Ondanks het scherpst dat ik je zei. ...uit vrees voor onze varsten. Wat moet ik hierop zeggen? Ik hoor hoe na mijn lot van vroeger... ...nu opnieuw een ramp mij wacht. Immers ik kwam met haar die ik uit Trooien nam... ...mijn vrouw hierheen... ...en houdt haar nu verborgen in een grot. Maar iemand anders... ...met dezelfde naam als mijn vrouw... ...woont in dit paleis. Ze zegt dat ze een kind van Zuis is. Woont hier soms een man die Zuis heet... ...aan de oever van de Nijl? Er is er toch maar één? De hemelgod... En waar ligt Sparta anders dan daar, waar de stroom Euratas vloeit... met riet zoemt? Tindarius heet toch niet meer dan één persoon? En welk land heet net zoals Troje of Sparta? Ik weet het niet. Maar toch, er is op aard heel wat dat rondloopt met dezelfde naam. Stad heet als stad en vrouw als vrouw. Dat is niet zo buitengewoon. Hoe het zij... Ik sla niet op de vlucht voor een slavin... Er is geen mens met zo'n barbaarse geest dat hij na het horen van mijn naam aan mij geen schip verstrekt. Beroemd is Trooius Brand. Beroemd is ook de man die het aanstak, Menelaos, overal op aard. Ik zal hier wachten op de heer van het huis. Ik neem een dubbele voorzorg. Is hij iemand ruw van aard? Dan zeg ik niet wie of ik ben, maar ga terug naar het wrak. Maar als hij recht van geest is, vraag ik hem wat men een ongelukkige niet weigeren kan. Het allerergste in mijn lijden is wel dat ik zelf een koning vorsten aalmoes vragen moet. Dat is nu eenmaal nodig. Er bestaat een spreuk, afkomstig niet van mij, maar daarom niet onwijs, dat vreselijke nood het sterkst van alles is. En het vorstenhuis verkondigde dat Menelaos nog niet door de donkere duisternis weg is. Ten grave gedaald. Maar dat hij nog op de zilte zee gekweld wordt. En nog niet bereikte de haven van zijn vaderland. Behoeftig, rampzalig, beroofd van alle vrienden. En steeds weer een andere kust naderend per schip vanuit Troje. Hier ben ik op mijn zitplaats terug. Het graf omdat ik lieve woorden hoorde van Theo die alles waarlijk weet. Ze zegt, mijn man leeft nog op aarde en aanschouwt het zonlicht. Hij zwerft nog rond naar eindeloze tochten overal heen. Ook hierheen zal hij die komen, diepe proefde in het zwerven, als het eind van alles eindelijk komt. Eén ding slechts, zei ze niet, of hij gered zal zijn wanneer hij hier is. Maar ik vroeg het er niet meer, omdat ik blij ben dat hij nog in leven is. Zij Ze zei ook dat hij hier dicht in de buurt verbleef, ontkomen met wat vrienden als schipbreukeling. Ach, wanneer komt ge dan? Hoe welkom zou dat zijn? Hé, hey, wat is dat? Toch geen hinderlaag door de van God verlaten zoon van Prothuis uitgedacht? Zal ik als een dravend veul of als een bergant bezeten naar het graf toe rennen? Wat ziet die man er verwilderd uit die mij belagen wil. Hé, hey, gij die daar zo haastig zijn gestapt naar het graf... en naar de plaats waar de offerkoek in vuur op gaat, blijft staan. Waarom gevlucht? Gebruik spraakeloos. sprakeloos. Je slaat met het veld, nu geheel aanschijnt dood. Men doet mij onrecht aan. Kom, vrouwen, help. Van het graf word ik door deze man verstoten. Hij wil me doorgeven aan de vorst wiens echt ik steeds ontliep. Ik ben geen rover en sta niet in kwade dienst. ...toch ziet wel degelijk uw kleding er zo uit. Uw vrees is echt niet nodig. Houd uw voetstap in. Ik sta al. Want ik houd het graf nu vast omkneld. Wie zijt gij? Wat is deze aanblik die ik zie? En wie zijt gij? Ik stel dezelfde vraag aan u. Ik zag nog nooit een lichaam dat haar neergeleek. O Goden, goddelijk is het vrienden weer te zien. Zegt gij een Griekse of een vrouw hier uit de buurt? Een Griekse. Maar nu wil ik weten wie gij zijt. Het meest van allen die ik zag, lijkt toch op Helena? En gij op Menelaos. Ik weet niet wat ik zeggen moet. Terecht hebt gij de jammerlijkste mens herkend. O gij, na lange tijd in de armen van uw vrouw. Van welke vrouw bedoelt gij? Laat mijn kleed niet aan. Toen Darius, mijn eigen vader, gaf me u. Oh, fakkeldrager Hekate, zend dit spook weg. Ik ben geen nachtelijk fantoom van Hekate. Ik ben toch niet de echtgenoot van twee vrouwen? Hoezo ben je van twee vrouwen de echtgenoot? Mijn vrouw is in de grot, die ik uit Troje kreeg. Uw echtgenoot is geen andere vrouw dan ik. Verstandig. Maar mijn oog verziekt. Als gemeisje, schijnt u dan niet uw vrouw te zien? Uw lichaam wel. Maar het bewijs verhindert dit. Kijk hiernaar. Nu, dit is het duidelijkste bewijs. Hij schijnt het echt te zijn, ik kan er niets aan doen. Wat anders brengt u tot het inzicht aan uw oog? Dat is de moeilijkheid. Ik heb een andere vrouw. Ik ging niet zelf naar Troje, maar het was een beeld. Wie is zo knap dat hij een levend wezen maakt? De hemel, daarvan is uw wondervrouw gemaakt. Door het werk van welke god? Het is ongelooflijk. Hera's verwisseling, dat paarders mij niet kreeg. Hoe waard je dan hier en in Troje tegelijk? Mijn naam was overal, maar ik was alleen hier. Laat me toch los. Ik heb al leed genoeg gehad. Laat je mij achter en gaat met een droogbeeld mee? Het gaat u goed, omdat ge lijkt op Helena. Verloren ben ik. Want ik heb, maar houd je niet. Zij is het. Om haar heb ik gevochten, niet om u. Wee mij. Wie was er ongelukkiger dan ik? Mijn allerbeste vrienden laten me alleen... De Grieken en mijn vaderland bereik ik nooit. Ach, Menelaos, Ik tref u dan. Ik heb op zoek naar u die hele vreemde streek ten Nauwe nood kruist. Gestuurd door de bemanning die u achterliet. Wat is er? Zijt ge door inbollingen soms beroofd? Een wonder. Daarbij schieten woorden met tekort. Spreek op. Uw haast verlaat een ongewone zaak. Ik zeg u dat ge ontelbaar leed vergeefs doorstond. Dat leed beween ik al. Maar wat bericht ge nu? Uw echtgenote hief zich in de plooien van de lucht. Verdwenen is ze nu. De hemel bergt haar nadat ze de god verliet... ...waarin wij ons verscholen. Ze sprak zo rampzalige Phrygiërs en Grieken, allen stierf gij op het Scamanderstrand door Hera's liste, wegens mij, omdat gedacht dat Paris Helena bezat. Hij had haar niet. Ik bleef zo lang als het nodig was, ik heb het lot gevolgd. Nu ga ik weer terug naar vaderlucht. De ongelukkige dochter van Tindarios kreeg wel een slechte naam, verdienen deed ze het niet. Leda's dochter, zijt ge dan weer hier? Ik berichte dat ge naar de sterrenhemel ging, het niet wetend dat ge een gevleugeld lichaam had. Ik sta niet toe dat wij u weer beschimpen. Dat gij nu uw echtgenoot en bondgenoot de werk in Ileon verschafte zonder één gezin. Dit is het dus. Haar woorden stemmen overeen met die van hem in waarheid. Vurig verlangde dag. Dat me u eindelijk in de armen gaf. O, oh, dierbaarst aller mannen. Menelaos, Laos, lang heeft het weerzien moeten duren. Blijdschap kwam zo pas. Ik herkreeg mijn echtgenoot, vriendinnen. Ik sloeg me min in de armen om hem heen, eindelijk, na zo'n lange tijd. Kom, helsje, nu ook. Omdat er zoveel gepasseerd is, weet ik niet waar ik mijn verhaal beginnen moet. Mijn haar staat overeind... Ik ben zo blij. Van vreugde pleng ik tranenvloed. Ik leg mijn armen om je leden, o echtgenoot. O vreugde. O liefste aanblik. Ik ben zo tevreden. Ik ben weer hereend met het kind van Zuis en Leda. Die onder vakken ligt door je jonge broers werd gelukkig geprezen. Zo lang geleden. Een god scheidde jou en mij van het huis. En bracht je naar een ander lotgeval, een hoger lot. Het heilzaam onheil heeft ons weer vereend, mijn man. Het duurde lang, maar ik wil opnieuw gelukkig zijn. Leef lang gelukkig, dat bid ik voor alle twee. Van het paar niet één rampzalig en de ander niet. Wat is de godheid onnaspeurbaar wonderlijk. Hij leidt ons leven nu eens hier en dan weer daar. De een kent zorgen, maar wie zonder zorgen leeft, komt als een beurt gekomen is verschrikkelijk om... ...want niets blijft onverlet wanneer het lot ingrijpt. U en uw echtgenote. Beiden had gedeeld aan het ongeluk. In strijd de man. In schijn de vrouw. Ge had uw best gedaan voor niets. En nu? Vanzelf is alles allergunstigst omgekeerd voor u. Gij, Helena, hebt niet uw oude vader en uw broers ...de die pure schande aangedaan. U deed niet wat men dacht... Nu zing ik weer opnieuw uw huwelijkslied. Ik kan weer denken aan de toorts die ik mocht dragen naast het vierspan op het feest. Ge zat toen in de bruilofts Als bruid gevoerd uw rijke huis uit. Met uw vieren bruidenroom. Een slechte slaaf die niet te samen met zijn heer zowel verheugd is. Als ook met zijn lijden weent. Zo wil ik zijn. Al was mijn afkomst dan onvrij. een die gerekend wordt tot het goede slavenslag. In naam een slaaf geheten, is zijn hart een vrij mens. Dat is veel beter dan het dubbel ongeluk... van hen die niet alleen een slaaf worden genoemd... maar het ook nog zijn door hun serviele opvattingen. Vooruit nu, Grijsaard. Al zoveel heb je gezocht door mee te vechten. En ook nu verdien je het in mijn geluk te delen. Ga, bericht aan hen die achterbleven, onze makkers... hoe je hebt gevonden dat de zaak hier staat in welk geluk wij zijn. Zeg hen aan het strand te blijven wachten... op beproevingen die mij, zo denk ik, nog te wachten staan. Beveel hen na te denken hoe wij uit het land haar krijgen kunnen. Opdat ze in hetzelfde lot behouden kunnen worden... van barbaren vrij. Dat zal gebeuren, heer. Ik zie nu in hoe vol met leugens... en onnozel waarzegkunsten kunsten zijn. Geen grijntje waarde heeft de offervlam of ook het vogelteken... Ik vind het gewoon naïef te denken dat een vogel mensen helpen kon. De ziener Kalgas heeft het leger nooit verteld dat onze medestrijders stieren vervoeren een wolk en zijn collega heel in onze leven min. De stad is te vergeefs verwoest. Zeg je misschien het was de wil van Zeus dat het zo is gebeurd? Maar waarom al die waarzegkunst dan? Bid tot God bij het offeren om goed. Vergeet de zienerskunst. Die als een ijdel lokhaas uitgevonden werd. Geen niets nut werd ooit rijk door het offeren aan God. De beste ziener heeft nog steeds gezond inzicht. Mijn indruk over zienerskunsten is gelijk aan die van de oude man. Wie zorgt dat God bevriend is, haalt de beste wichelaar in huis. Zo is het. Maar voorlopig ziet het er goed uit. En zeg me, hoe ben je uit Troje toch ontsnapt? Ik heb er wel niets aan. Maar toch is het gewoon als men de rampspoed van zijn vrienden weten wil. Je vraagt me heel wat dingen tegelijk. Wat zal ik zeggen van de schipbreuk die ik leed? Omdat men in DG's vuurbakens ontstak. Aan Creta, Libië, de klip van Pershuis die ik ronde. Het verhaal is zelf al zonder eind. En ik zou weer opnieuw door Smart bevangen zijn om alles wat ik meemaakte. Waarom twee keer verdriet? Je antwoord is heel zinvol. Beter dan mijn vraag. Slechts één ding. Laat dan maar de rest. Hoe lang heb je over je zwerftocht op de Zoute Zee gedaan? Ik was in Troje met mijn manschappen tien jaar. En zeven volle jaren zwierf ik op mijn schip. Ach, wee, wat is dat lang? Wat heb je meegemaakt? Nu ben je wel gered, maar wordt zo straks geslacht. Wat nu? Wat wil je zeggen? Dat is vreselijk. Ga weg, zo gauw je maar kunt vluchten uit dit land. Anders word je gedood door wie het huis regeert. Wat heb ik dan gedaan dat ik dit moet doorstaan? Je plotselinge komt het verhindert dat ik trouw. Is er dan iemand die mijn echtgenote trouwt? Uit brute overmoed die ik wel dulden moest. Is hij een burger? Of steunt hij op koningsmacht? De zoon van koning Prothuis, heerser van dit land. Daar speelde die oude vrouw net dus op. Aan welke poort hier in dit land heb je geklopt? Als bedelaar werd ik uit dit paleis verjaagd. Je bedelde een beter brood? Wat erg is dat. Ik deed het. Welke naam je er ook maar aan geeft. Je weet dus alles, lijkt het, van mijn huwelijk. Behalve dat ik nog niet weet of je ontkwam. Het huwelijksbed is onbezoedeld. Eerlijk waar. Hoe weet ik dat? Het is mooi als je de waarheid spreekt. Zie je daar op het graf mijn povere legersteen? Ik zie het leger. Waar heeft dat dan voor gediend? Ik vluchtte en vond mijn rustplaats daar als smeekeling. Was het bij gebrek aan altaar of is het hier gebruik? Het bood bescherming als een tempel net zo goed... Dus is de reis naar huis per schip mij niet vergund. Een zwaard staat je te wachten. Niet mijn huwelijksbed. Dat is het grootste leed dat ooit eens iemand trof. Je hoeft je niet te schamen. Vlucht alleen van hier. En jou verlaten. Ik heb om jou trooien verwoest. Het is beter dan te loor te gaan om mij het wil. Het is iets lafs en daarom Ilion niet waard. Je wilt de koning toch niet doden zonder nut. Heeft hij geen lijf dat een scherp zwaard doorboren kan? Je merkt dat wel. Verstandig is wie wil wat kan. Moet ik mij aanbieden en zeggen boei me maar. We komen er niet uit zo. Wie verzint een list? Als ik toch sterven moet, sterf ik liever met verzet. Ik zie een mogelijkheid die ons wel redden kan. Door verreding, middels geld of met geweld. We zorgen dat de koning niets hoort van je komst. Geen mens kan me verraden, dat niemand me kent. Hij heeft in huis een bondgenoot gelijk aan God. Een soort orakel in het binnenste van het paleis... Hij heeft een zuster en die heet Theonoe. Die naam betekent inzicht in de wegen gods. Daarom zal zij erachter komen wie je bent. Dan ga ik liever dood als wij haar niet ontgaan. Maar als je haar nu overreed als smekeling? Om wat te doen? Welke verwachting wek je op? Haar broer niet te verklappen dat je hier verblijft. Als wij haar hebben overreed kunnen we weg? Met haar toestemming makkelijk, maar anders niet. Doe jij het dan? Want vrouwen zijn het sneller eens. Haar knieën blijven nooit van mijn omarming vrij. Maar als ze ons verdubbeld smeken nu verwerpt? Jij sterft. En ik zal trouwen moeten onder dwang. Dat is verraad? Je noemt die dwang maar als excuus. Ik zweer een dure eed dat ik beloof dat ik... Beloof je dat je sterven zult en niet hertrouwt? Ik zal liggen vlak naast jou, door hetzelfde zwaard geveld. Op die belofte. Pak mijn hand en zweer je eet. Ik pak hem zwerend dat ik je niet overleef. En als ik jou ontbeer, verlaat ik ook het licht. Hoe kunnen we nu sterven, zodat men ons roemt? Ik dood jou op dit graf. En daarna dood ik mij. Maar eerst zal ik geweldig vechten om mijn echt. Wie durft met haar trouwen? Kom maar naderbij. Denk niet dat ik de naam die ik in Troje won zo snel beschamen zal. Zou ik weer thuisgekeerd mijzelf de spot van Griekenland berokkenen? Ik die in Troje zoveel moorden zag en deed. Zou ik niet durven sterven om mijn gemalin... Wel zeker. Want der goden wijsheid zorgt ervoor... dat wie als dapper strijder in de oorlog viel... een lichte last krijgt op zijn graf. Maar op de zerk van Lafarts erop op zijn zware stenen last. O goden, laat nu dit geslacht gelukkig zijn... en houd het in de toekomst ver van alle kwaad. Nu komt het ongeluk eraan. Ik zie het al. Ach, menelaos, het is met ons gedaan. Daar komt heen naar buiten, onze zieneres... De grendel schuiven van de poorten, vlucht! Waarheen te vluchten? Waar ik ben of niet ben, weet ze al. Dit is de ondergang van ons. Gered werd je uit Troje om hier in een vreemde dood te gaan. Ga jij nu voor en draag het schijnsel van de lamp? Zwavel de lucht uit volgens goddelijk gebruik, dat reine adem van de hemel tot ons komt. En is mijn pad door goddeloze voet ontwijd, geef jij het dan de reinigende vlam en zwaai een fakkel dat ik door kan gaan. Wanneer jullie de god het hunne hebt gegeven, brengt de vlam dan weer naar het paleis, naar het haardvuur waar je hoort. Wat zeg je nu van mijn orakels, Helena? Je ziet dat Menelaos hier gekomen is, van heel zijn vloot beroofd en van jouw evenbeeld. Geplaagd. Hoeveel leed heb je doorstaan op weg en nog niet weet je of je hier naar thuis zult zijn? Godenvergadering en twist ook over jou zal nog vandaag bij het t'huis vergaderd uitspraak doen. Hera, je vroegere vijandin, is goed gestemd en wil je naar je vaderstad terug doen gaan met Helena, zodat voor het oog van Griekenland het huwelijk met Paris valse bruiloft lijkt. Maar Aphrodite staat jou terugkeer in de weg. Uit vrees dat blijkt hoe zij haar schoonheidstitel kocht met Helena's niet echt voltrokken huwelijk. Aan mij de keus. Het zij wat Afrodite wenst, te spreken met mijn broer en jou dood te zijn, dan wel met Hera jou te hoeden voor de dood, jou voor hem te verbergen. Al droeg hij mij op bericht te geven als jij deze kust betrad. Wie gaat mijn broer vertellen dat hij is geland? Zo ben ik zeker dat geen blaam mij treffen zal. O maagd, als smekelingen val ik u te voet en zet mij nederig neer. Voor mezelf en voor hem die ik ter nauwe nood gekregen, nu wel haast gedood zal zien. Wil niet aangeven bij uw broer dat mijn gemaal gekomen is door mij omhelst, maar spaar hem, smeek ik u. Laat voor uw broer niet in de steek de eerbied voor de goden die gehebt, hebt. Verwerf niet zonder recht zijn slechte dankbetoon. Deernis wekken de woorden die ik heb gehoord. Deernis wekt er ook zelf. Maar Menelaos, wat zal zijn pleidooi zijn waar het om zijn leven gaat? Ik voel er niets voor neer te vallen aan uw knie en laat geen tranen stromen. Een voorover haar zo laf zou Troja al te zeer tot schande zijn. Men gunt wel dat een edelman door het lot bezocht zijn tranen vrij laat vloeien van zijn aangezicht. Maar ik zal dat sieraad als dat een sieraad is... Zolang ik leef niet kiezen boven mannenmoed. Nee, als het u behaagt dat ge mij, vreemdeling, het leven en de vrouw op wie ik recht heb schenkt, geeft haar en red mij dan. Als het u anders schikt, ben ik niet voor de eerste keer maar al zo vaak geteisterd. Maar gij toont u een onedele vrouw. Wat ik beschouw als passend bij mijn waardigheid, en wat het meeste spreken zal altijd uw gemoed. Dat zal ik zeggen bij uw vaders monument. O, grijsaard, Gij die huist in dit marmeren graf. Geef mij terug, ik smeek u af, mijn eigen vrouw. Die Zuis hier zond, opdat hij haar voor mij behield. Gij zijt nu dood en kunt niets doen, ik weet het wel. Uw dochter evenwel zal nimmer dulden dat haar vader, nu hij opgeroepen wordt. Zijn naam eerst zonder blaam verliezen zal. Zij is de baas. God van beneden, Hades, ook u roep ik op, mijn te zijn. Gij die gekregen hebt, voor haar, veel lichamen gevallen door mijn zwaard. Gij hebt uw loon. Geef ze alle terug, opnieuw bezield. Of maakt het zij meer dan haar vaders plichtsbesef laat zien, hierdoor, dat zij mijn vrouw teruggeeft aan mij. Maar als gij tweeën met mijn vrouw ontroven zult, wat mijn vrouw niet gezegd heeft, hoor dat nu van mij. Weet dan, o maagd, dat wij door Ede zijn verplicht tot een strijd te laten komen met uw broer. Sterven moet hij of ik, daar ligt geen misverstand. Maar als hij niet zijn kracht wil meten met mijn kracht, maar ons smekelingen op dit graf met honger dwingt, dan zal eerst door mijn hand zij sterven. En dan zal ik dit tweesnijdend zwaard begraven in mijn borst op deze tombe. Dat de strepen van ons bloed neersijperen langs het graf. Daar liggen zij aan zij, onze twee lijken op de gladgouwe steen. Eeuwige pijn voor u. Uw vader treft de blaam. Want deze vrouw zal niemand huwen. Niet uw broer, nog iemand anders. Nee, zij zal met mij meegaan. ...zo het niet haar huis vergund is, dan naar het Schimmerrijk. Aan u, maagd, de beslissing over hun pleidooi. Zo zij uw oordeel dat een elk tevreden is. Mijn aard en eigen voorkeur neigen tot het recht. Ook ben ik mezelf dierbaar. En mijn vaders roem zal ik niet gauw besmeuren. Nog mijn broer zijn zin geven als dat mijn eigen faam afbreuk zou doen. Een machtig heiligdom van de gerechtigheid heb ik in mij, geërfd van Neerhuis. Een bezit dat, Menelaos Laos, ik niet graag verliezen zou. Ik geef mijn stem aan Hera, want zij is het die het goede wil. En moge voor die nog nooit mijn weg gekruist heeft, desondanks genadig zijn. Ik wil mijn leven slijten in maagdelijkheid. Wat gij mijn vader hier bij zijn tombe voorhoudt, dat zijn we met u eens. Wij zouden onrecht doen door niet te geven, want ook hij, leefde hij nog, zou haar teruggeven aan u en u aan haar. Ja, want er is vergelding. In het leven na de dood en ook voor alle mensen hier op aarde. De geest van de gestorvene leeft niet, maar heeft besef, is opgegaan in het eigen hemelrijk... ...maar geen lange vermaningen. Ik zal niet zeggen... ...zoals gij mij hebt gesmeekt. Ik zal de driestheid van mijn broer... ...nimmer met goede raad terzijde staan. Een weldaad zal het zijn... ...al heeft het niet die schijn... ...als ik zijn goddeloos bedrijf ten goede keer. U zelf rest dan... ...dat gij een uitweg u verschaft. Ik trek mij nu terug... ...en doe er het zwijgen toe. Begin dan met de goden... Bid tot hen, opdat de ene, Aphrodite u thuisvaart gedoogt en Hera's doel gelijk blijft, redding voor u twee. En gij, mijn dode vader, voor zover ik vermag, zult ge niet onwarmhartig heten, maar juist vroom. Niemand heeft ooit geluk gehad met onrecht doen, maar in rechtvaardigheid ligt goede hoop op heil. Voor haar deel, Menelaos, zijn we al gered. Dus is het nu aan jou het woord te nemen en een weg te vinden voor ons samen tot behoud. Luister dan nu. Sinds lang moet jij onder dit dak. Je bent vertrouwd met de hofhouding van de vorst. Waar doel je nu op? Hiermee wek je de hoop bij mij alsof je iets zou kunnen doen voor onze zaak. Zou jij onder de menners van een vierspan één kunnen bepraten dat hij ons een wagen geeft? Dat denk ik wel. Maar hoe stel jij een vluchtje voor de onbekende vlakte in barbaars gebied? Je hebt gelijk. Maar als ik mij nu eens verborg... en dan met dit tweesnijdend zwaard de koning dood? Als jij de broer wilt doden... zal de zuster vast haar wetenschap gebruiken en dat tegengaan. We hebben zelfs geen schip dat ons nog redden zal. We hadden er wel één, maar dat heeft nu de zee. Hoor of niet ook een vrouw iets randigs zeggen kan... Wil jij gestorven heten zonder het te zijn? Een kwaad voorteken. Maar als het mijn voordeel is, zal ik desnoods gestorven heten bij gerucht. Dan zal ik je bewenen als een vrouw betaamd, Met klaagzang en kort haar, zodat de vorst het hoort. Maar wat betekent dit voor onze veiligheid? Het middel dat je noemt is al eerder beproefd. Als jij in naam verdronken bent, zal ik de vorst van dit land vragen om een zeemansgraf voor jou. En als hij toestemt? Hoe zullen wij zonder schip ons redden bij de gratie van een lege kist? Ik zal hem vragen om een schip voor het vervoer van dodegaven in de omarming van de zee. Een goed plan. Maar één ding, als hij beveelt op het land een graf te maken, dient ons voorwensel tot niets. Dan zeggen wij dat Grieks gebruik ons streng verbiedt te land een graf te geven aan wie stierf op zee. Als jou dat lukken mocht, dan scheep ik mij ook in en neem met jou de dodegave mee aan boord. Jij moet erbij zijn in de eerste plaats. En ook je makkers die de schipreuk hebben overleefd. Wees maar gerust. Als ik een schip voor anker vind, dan staan zij man aan man, gewapend en gereed. Alles is in jouw hand. Mogen nog slechts de wind ons zeil doen bollen en de vaart voorspoedig zijn. Dat zal hij zijn. De goden maken aan mijn eed een eind. Maar wie is bode van mijn doodsverrechten? Jij. Zeg dat jij alleen van Menelaos schip te dood ontkomen bent en zijn dood hebt gezien. Ja, en dan zal dit lompe dat ik om heb wel sprekende getuige van de zeeramp zijn. Moet ik nu naar binnen gaan in het paleis of moet ik rustig blijven wachten bij dit graf? Blijf liever hier, want als hij kwaad mocht willen doen, vind je bescherming bij dit graf en in je zwaard. Ik ga nu het paleis in, snijd mijn lokken af, verwissel mijn blank wolle kleed voor zwarte rouw. En rijdt mijn wangen tot bloedrode wangen stuk. Veel staat op het spel. Twee uitkomsten zijn mogelijk. Het zij dat ik sterven moet als mij mijn list ziet, Of ik bereik mijn land en red ook jou hieruit. Heerseres Hera, gij die in Zuis bed neerligt, verkwikt twee stervelingen afgemat door leed. Wij bieden u, de armen uitgestrekt naar waar ge woont, te midden van het bonte sterrenkleed. En gij. Die met mijn huwelijk schoonheid hebt gekocht, Dionys' dochter Afrodite, dood me niet. Genoeg verminkt ben ik door u, sinds gij mijn naam, zo niet mijn lichaam aan barbaren overgaf. Laat mij slechts sterven, als gij mij dan doden wilt in het vaderland. Waarom zo onvoorzadelijk van leed? Hield gij slechts maat, dan waart ge voortaan voor elk mens de liefste van de goden. Dat weet ik heel vast. Vaders monument. Bij deze poort heb ik u begraven, ...proothuis... Juist voor zulk een groet. Altijd als hij het paleis uitgaat of binnenkomt, spreekt Theo Cluminos, uw zoon zijn vader toe. Maar gaat slaven. Breng de honden en het net naar binnen in het koninklijk paleis. Ik heb mijzelf al menig keer als volgt beschimd. waarom straf ik het geboefte. Niet meer met de dood. Nu heb ik weer gehoord dat openlijk een Griek zich hier vertoond heeft... door mijn wacht niet onderschept, Een spion om mijn bruid te schaken. Helemaal. Maar sterven zal hij. Als ik hem maar eenmaal heb. Maar wat is dat? Als ik het goed zie, kom ik al te laat. De plaats waar zij zat op het graf is leeg. De dochter van Tindarius is weggevlucht. daar! Open de poort. De paarden uit de stal. Krachten, maak wagens klaar. Niet mijn verzuim zal het zijn wanneer de vrouw die ik begeer het land verlaat. Hé, nee. wacht. Ik zie dat wie bijna nazitten hier is voor onze ogen in het paleis en niet ontsnapt. Waarom heb jij je blanke kleed geruild voor zwart? En in het haar dat van je edelhoofd afhangt het best gezet en het afgeknipt. Waarom je wang met verse tranen steeds bevochtigd in geweest? Was het een nachtelijke droom waarin je geloof hecht en die je zo zuchten doet? Of is je hart door een orakelspreuk gehoord in huis ontsteld? Mijn meester, want voortaan noem ik u met die naam. Ik ben verloren. Al mijn hoop is opgegaan. Wat is er dan gebeurd? Wat is je ongeluk? Mijn Menelaos, weet dat ik het zeg. Is dood. Je tijding is niet blij. Toch is zij mijn geluk. Hoe kom je aan het bericht? Soms van ...theonoe? Van haar? En iemand die erbij was toen hij stierf. Een bode zo betrouwbaar brengt ons dit bericht. Jawel. Er is een plaats waar ik hem het liefste zie. Wie is het? Waar is hij? Word ik er meer van hoor? Hij is het die zich daar verschuilt achter het graf. Wat voor een landsman is het? Waar komt hij vandaan? Een Griek, bemanningslid van Menelaos schip. En wat voor dood zegt hij dat hij gestorven is? De ergste, in de zilte branding van de zee. Welke barbaarse streek had zijn vaart bereikt? Libius ongastvrije rotkust doodde hem. Hoe komt het dat die schepeling niet met hem stierf? De best is niet altijd de gelukkigste. Nu is hij hier. Maar waar ligt het gestande schip? Ach, waar het vergaan in Menelaos' plaats? Die is nu dood. Maar hij, in wiens schip kwam hij hier? Zeelieden vonden en vervoerden hem, zegt hij. Waar is wat Troje's ongeluk werd in jouw plaats? Mijn evenbeeld bedoel je? Dat ging op in lucht. O, land van Troje. Priamos voor niets vergaan. Ook ik heb deel gehad in Troje's ongeluk. Is Menelaos ook begraven door die man? Begraven? Nee. ...wee mij door rampen achtervolgt. Heb je daarom je blonde strengen afgeknipt? Ja. Hij is me nog even dierbaar als voorheen. Als het echt waar is... ...zijn je tranen op hun plaats? Je zuster is niet gauw misleid, dat weet je toch? Dat is waar. Maar nu... ...blijf jij nu altijd op dit graf? Door jou te mijden ben ik menelaar trouw. Terg mij niet. Laat het doden... Nu voor wat hij is... Dat zal ik voortaan doen. Bereid ons huwelijk voor. Al heb je hier lang mee gewacht. Ik juich het toe. Weet jij wat je moet doen? Laat vroeger vroeger zijn. En wat krijg ik van jou? Een gunst vraagt om een gunst. Laten we vrede sluiten. Verzoen je met mij. Dan zal ik onze twist begraven. Weg ermee. Als je mijn vriend wil zijn... Je knieën raak ik aan. Waarvoor strik jij als mekeling je armen uit? Mijn echtgenoot wil ik vereren met een graf. Een graf? Voor een afwezige? Soms voor zijn schim? Het is een Grieks gebruik als iemand sterft op zee. Wat dan? In zulke dingen is je volk expert. Zijn graf vullen met een looswolle gewaad. Begraaf het. Plaats zijn steen waar in mijn landje wilt. Nee, zo begraven wij schipbreukelingen niet. Hoe dan? Een raadsel is mij het Griekse ritueel. Wat wij de doden geven, brengen we op zee. En wat wordt voor de doden nu van mij verwacht? Dat weet hij wel. Ik heb dat nooit nodig gehad. Vreemde, je bent de brenger van een goed bericht. Niet voor mijzelf. En ook niet voor het slachtoffer. Wat krijgt hij bij jullie die op zee sterft voor een graf? Dat ligt eraan wat zijn vermogen was voorheen. Noem maar zoveel je wilt. Om haar is niets te duur. Om te beginnen... ...offerbloed voor het schimmerrijk. Van wat voor dier? Je zegt het maar, ik zorg ervoor. Beslist u wat u geven wilt. Het zal voldoen. Onder barbare is een paard of stier gewoon. Maar het moet een rasdier zijn. Anders is het niet zwaar. Nee, daaraan is in onze kudde geen gebrek. Een lege draagbaar, zonder lijk, moet ook nog mee. Dit krijgt hem. Wat vereist het ritueel nog meer? Een bronzen wapenuitrusting. Hij hield van de strijd. Een zoon van Pelops waard is wat ik geven zal. En al wat het land dan schone vrucht en bloemen draagt. Maar dan, hoe wil je dit neerlaten in de zee? Daar moet een schip voor komen. En ook roeimeesters. Hoe ver moet zich dat schip verwijderen van onze kust? Zo dat je het kiel zo nauwelijks ziet van vasteland. Waarom? Wat is de strekking van dit Grieks gebruik? Dat het getij het bloed niet terugspoelt op de kust. Een snel Funicisch schip zal je ten dienste staan. Dan is het zoals Menelaos wensen mocht. Kun je het dan niet verder klagen zonder haar? Dat is het werk van moeder, echtgenote of kind. Hem te begraven, wil je zeggen, is haar plicht. Een dode iets te kort doen is goddeloos. Goed, bij een goddeloze vrouw heb ik geen baat. Ga het paleis in en neem wat je nodig hebt. Jijzelf gaat niet met lege handen hier vandaan. Naar goed bericht voor mij en goede dienst aan haar. Voor jouw naaktheid en kleed en voedsel voor je toch naar het vaderland. Want vreselijk ben je aan toe. Jij ongelukkige. Laat niet vergeefse smartje kwellen. Menalaos heeft zijn lot ontmoet. En wie eenmaal gestorven is, herleeft nooit meer. Vrouwen, aan u de keus. Uw echtgenoot is hier. Die moet u lief hebben. Niet hem die dat niet is. Dat is het best voor u, zoals de kans nu ligt. Als ik in Hellas aankom en behouden word, zal ik de smaad uitwissen van uw naam. Mits gij een goede vrouw zult blijken. Voor uw bedgenoot. Dat zal ik. Nooit zal mijn gemaal mij een verwijt te maken hebben. Jij weet dat maar al te goed. Maar, arme man, ga binnen. Gun jezelf een bad en schone kleren. Jouw beloning mijnerzijds zal zonder uitstel zijn. Naarmate jij je best voor Menelaos doet, schiet ik ook niet tekort. Het is goed dat ik u tref. Helaas. Mijn nieuws is kwalijk. Luistert u naar mijn helaas. Wat is er dan? Begint u maar te dingen naar een andere hand. Want Helena is er vandoor. Wat? Kreeg ze plotseling vleugels? Of ging ze te voet? De schip voor Menelaus haar het zee gaat uit. Die zelfs zijn eigen dood is wezen, hier. Je nieuws is kwalijk en ongelooflijk bovendien... Wat voor bemanning had hij dan tot hun vervoer? U gaf de vreemdeling matrozen voor het schip. Uw manschap volgde zijn bevel. Aan boord, kortom. Maar hoe? Dat wil ik wel eens weten. Kon ik soms verwachten zoveel zeelui door één hand te zien bedwingen? Spreek matroos. want één van hen was jij. Nadat ze het koninklijk paleis verlaten hadden... begaf Suis dochter zich op weg naar zee... en hief heel listig... ...licht en teer van tret en rouwklacht aan... Beweende haar man... ...die geen sinds dood aanwezig was... ...eenmaal de heining van uw scheepswerf ingegaan... bemanden wij het Sidonisch schip van vijftig riem... ...dat klaar lag voor zijn eerste reis... ...met vijftig man... ...naar dan men het eerste water liet... ...we deden het werk in goede orde... ...een deed dit, de ander dat... ...de mast, riem witte zeilen aangebracht... ...het roer met leren lus bevestigd op zijn plaats terwijl we bezig waren. We kwamen op ons af... en ze keken blijkbaar uit naar het juiste ogenblik. Een meuter Grieken. Menelaos, Varensvolk. Gehuld in drenkelingenlompen. Recht van lijf en leden wel, maar wilde mannen om te zien. Toen hij ze komen zag... sprak Atruis' zoon hen toe met sluw vertoon van medelijden en beklag. Ach, ongelukkige... Op welk Grieks schip en hoe leed gij uw schipbreuk? Hoe toch zijt gij hier beland? Wilt gij ons helpen soms in het ritueel dat hier geschieden gaat... ...voor Aadruis, omgekomen zoon, die wordt vermist? De dochter van Tindarios begraaft hem nu symbolisch. Wilt gij met ons mee? Wat krokodillatranen waren snel geplankt. Voor Menelaos brachten ze een offerant aan boord. En wij vonden dat verdacht. En onderling bespraken we de grote toeloop op het schip. En ze waren met zoveel. Maar ja, we zwegen stil. Het waren uw instructies. U beval het schip te laten commanderen door de vreemdeling. En dat bevel werd oorzaak van ons ongeluk. Haast alles laden we gemakkelijk in het ruim. De last was licht. De offerstier, in tegendeel integendeel. Leef stokstijf staan. Zijn hoef wou niet de loopplank op. Hij loeide luid. Zijn ogen rolde wild. Zijn rug hield hij gekromd. En met zijn horens dreigde hij ons. Hij liet zich niet benaderen. Toen riep luid de man van Helena. Vernietigers van Troojesburg. Vooruit. Heft op dat stierenlijf naar Grieks gebruik. Zo laat hem op uw jonge schouders. Zet hem neer aan dek. Dan zullen we weldra het offer die het ten dode laten wijden door onze rappen zwaard. Aan zijn bevel gehoorzaam hieven ze de stieren hoog op. ...en zetten het offerdier aan dek weer neer. Eén enkel paard moest mee. Door streel op hals en hoofd kon Menelaos het bewegen scheep te gaan. Ten slotte, toen het schip geheel geladen was... ...besteeg gracieus de ladder, gevormd van voet... ...de vrouwe Helena en zat op het achterdek. De doodgewaande Menelaos aan haar zij. De anderen zaten langs het dolboord, links en rechts, gelijk verdeeld en man aan man. Elk hield een zwaard verborgen. Zingend overstemden wij de zee, in zang de bootsman ritmisch volgend in zijn roep. We waren niet te ver verwijderd van de kust en ook niet te dichtbij. Toen onze stuurman vroeg: Zeg, vreemdeling, moeten we verder varen nog? Of is het zo wel goed? Gij je immers voor bevel. Hij zei. Het is mij genoeg. Hij trok zijn zwaard en schreef toen kalm de voorplecht op. Stopte bij de stier. En zonder aanroep van één dode bij zijn naam doorsneed hij het beest der keel en bad. Poseidon, God, bewoner van de zee. De heilige dochterschaar van Neerhuis. Voert mijzelf als ook mijn vrouw heel huid bij Naupliaanwal. Geeft wijk plaats uit dit land. Het bloed gudst neer in zee. Regelrechte stroom. Dat was een gunstig teken voor de verindeling. Zij een van ons. Er kleeft bedrog aan deze tocht. We keren beter om. Jij daar houdt stuurboord aan. Een stuurman bent het roer. Maar Atruis' zoon hield op reeds met het offer. Riep zijn makkers op tot strijd. Wat draalt ge, bloem van Hella's zonen? Dood, vermoord de Egyptenaren. Gooit ze van het schip in zee. En onze bootsman riep uw schepeling op. Ten antwoord recht daar in. Alarm, kom op. Laat een ene stuur ingrijpen, andere weer brik, stuk die roeibank uit zijn voegen. Van de dol ruk los die spaan en sla de vijand. Sla hun schedels in. Rechtop sprong iedereen en vocht. Met stokken wij, scheepsonderdelen, zij met zwaarden toegerust. Van bloed droop heel het schip. Een stem van het achterdek riep Grieken luiden moed in. Dat was Helena. Waar blijft uw roem van Troje? Toon de Egyptenaar uw faam. Het vuur van het vechten vielen vele neer. Wel kwamen sommigen weer overeind, maar toch zag men reeds lijken liggen. Menelaus was in volle wapenrusting. Merkte hij makkers op in het nauw, dan weerde hij het gevaar voor hen te zwaard. Totdat uw mannen van het schip geveegd en riem na riem van roeier was ondaan. Het was overmacht. Toen ging hij op de stuurman af. Die kreeg bevel het schip naar Griekenland te koersen, regelrecht... De Grieken hezen het zeil, een gunstig boeide wind. Nu zijn ze er vandoor. Door vlucht ontrok ik mij de zekere dood. Ik liet me langs het anker neer in zee. Volledig uitgeput werd ik gered door een visser. Die bracht me aan wal en ik eilde heen om u de ramp te melden. Voordeel heeft een mens bij niet zozeer als achterdocht. Nooit had ik kunnen geloven, heer... dat u en ons de aanwezigheid van Menelaus zou ontgaan. Wee mij. Rampzalig man. Misleid door vrouwelijke erglistigheid. Mijn huwelijk is mij ontgaan. Viel het schip te achterhalen nog. Ik zet het na uit al mijn macht. Gezwind had ik hier gevat, En nu de vrouw die mij verriet... Mijn eigen zuster krijgt haar straf, die menelaus in het paleis wel zag, maar dat verzweeg voor mij. Nooit zal zij nog een andere man bedriegen met haar profetie. Waarheen, o heer, rept zich uw voet? Hebt gij moorddadigs in de zin? Slechts daden die mij het recht beveelt. Maar scheel je weg, houd mij niet op. Nee, heer, ik laat uw kleed niet los. Gij stort u in groot ongeluk. Wil jij je heer bevelen, slaaf? Ik heb het beste met u voor. Dat heb je niet. Je hindert mij. In geen geval laat ik u gaan. Nu ik mijn zuster doden ga. Godvruchtig is uw zuster. Vroom. Die mij verraden heeft, is vroom. Dat was een schoon verraad. Het was goed. Toch een ander, mijn vrouw af te staan. Aan iemand die meer aanspraak had. Wie heeft meer recht op haar dan ik? Die haar ontving uit vaderhand. Maar ik ontving haar van het lot. Een noodzaak nam u haar weer af. Dat is mijn zaak, niet die van jou. Ik oordeel beter nu dan gij. In plaats van heerser ben ik slaaf. Van machtig werd ik machteloos. Nee, machtig zijt gij goed te doen. In onrecht is men machteloos. Het is ook jij naar de dood verlangt. Breng mij ter dood. Uw zuster doodt gij niet. Zolang ik leef, weer streef ik dat. Omwille van zijn heer te sterven, is voor een echte slaaf de meest verheven dienst en roem. Bedwing uw razernij, want niet met recht raast Gij, o heerser van dit land, Gij Theoclimenos. De beide dioscuren roepen u, die eens door Leda werden voortgebracht. We zijn dus broers van Helena, de vrouw die pas uw huis ontvloot. Het huwelijk waarom getorend was niet beschikt. De dochter van Neruis, de maagd Theonoë, uw zuster, treft geen schuld. Geen onrecht deed zij u in eerbied voor de wil der goden. En hetgeen uw beide vader zeer rechtvaardig had beschikt. Het was zo beschikt dat Helena in uw paleis tot op de dag van heden steeds vertoeven moest. Was Troje van zijn fundamenten neergestort, dan moest ze terug naar huis en wonen met haar man. Bevlek dus niet uw zwaard met donker zusterbloed. Erken dat zij verstandig heeft gehandeld zo. Wij hadden onze zuster lang reeds hier vandaan gered. Daar Zeus ons beide de goden heeft gemaakt. Maar met de goden schikten wij ons in de loop der dingen. Als die door die goden was bepaald. Tot zover dan voor u. Tot onze zuster dit. Vaart voort gij met uw man. Uw wind zal gunstig zijn. Wij, tweelingbroers, uw redders, escorteren u als ruiters over zee terug naar het vaderland. Wanneer uw levensloop ten einde is, uw tijd volbracht, zult gij godin geheten zijn. Gekrijgt van wat ons door de mensen wordt geplijkt, uw deel. En ook in onze cultus wordt gedeelgenoot der Dioskuren. Zo heeft immers Zeus gewild. De plaats waar Maja's zoon voor het eerst uw hemelreis heeft opgeschort. Toen gij uit Sparta werd ontvoerd, door hem geschaakt. Dat Paris u niet huwen zou. Ik doel op het eiland, lang gerekt, dat Actus kust tot schildwacht dient. Het zal Helena geheten zijn, van nu af aan bij stervelingen. Daar het u van huis ontvoerd een onderdak geboden heeft. Aan Menelaas lange zwerftocht komt een eind, door het God geschenkt dat hem beschoren is. Hem zal het eiland der gelukzaligen tot woonplaats zijn. De goden haten edelen van geboorte niet, want talloos zijn hun smarten die zij ondergaan. O, oh, zoons van Leda en van Zelf, van haat en strijd omwille van uw zuster zie ik verder af. Mijn eigen zuster laat ik leven en dood haar niet. Laat Helena maar huiswaarts gaan als dat de wilde geworden is. Weet wel dat gij een zuster hebt gesproten uit hetzelfde bloed als gij... die ik zeer bewonder om haar trouw en ingetogenheid. Verheugt u wegens Helena. Zo'n edel hart treft men bij vrouwen al te vaak niet aan. Helaas. Veel vormen kent het bovenmenselijke... Veel brengen goden onverhoopt tot stand. Wat men had verwacht gebeurde niet, maar het onverwachte schafte God een weg. Zo liep ook dit toneelspel af.